3 uur. Ampersen met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel reist eind volgende maand niet naar Washington voor een G7-top. Vanwege de coronapandemie vindt ze het niet verstandig om naar de VS te gaan. De top was eerst gepland op 10 juni, maar werd in maart afgelast. President Trump hoopt dat de top eind juni alsnog kan doorgaan en dat de wereldleiders naar Washington afreizen in plaats van dat ze elkaar spreken via een videoverbinding. De Franse president Macron en de Britse premier Johnson hebben laten weten dat ze er in principe bij willen zijn. De burgemeester van de Amerikaanse stad Minneapolis heeft per direct een uitgaansverbod ingesteld. De avondklok moet nieuwe ongeregeldheden voorkomen. Afgelopen dagen waren er in Minneapolis rellen na de dood van een ongewapende zwarte arrestant begin deze week...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 Dat kan van cruciaal belang zijn in het politieonderzoek, want hoe smaller de marge, hoe minder verdachten erover blijven. Het nieuwe model houdt rekening met meer factoren, zoals of het lichaam in het water ligt. Minister Dekker heeft groen licht gegeven voor een proef met bezoek voor gedetineerden in drie gevangenissen. Daarbij wordt gewerkt met plexiglas om het risico op besmetting te beperken. Dekker zei ook dat vanaf dinsdag er weer bezoek welkom is in tbs, klinieken en jeugdinstellingen en dat gevangenen weer tijdelijk naar buiten mogen... voor de uitvaart van bijvoorbeeld een dierbare. Het weer, het koelt af naar een graad of 8. Overdag veel zon, met later ook wat stapelwolken. tot 20 tot 26 graden. Zondag werd meer bewolking en iets koeler. Vanaf maandag een paar zonnige dagen... met in het zuiden lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is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 Bye. Okay.